Goedemiddag, ik ben Eva Floon. In de zoektocht naar de vermiste Milan van 16... is een lichaam gevonden aan de handelskade in Beverwijk. De politie doet nu onderzoek om te kijken of het ook Milan is. Hij is verstandelijk beperkt en ging eerst de kerstdag wandelen... maar kwam niet meer thuis. Het Russische leger moet doorgaan met de opmars... naar de Oekraïnse stad Zaporizhia, heeft president Poetin gezegd. Hij vindt dat het noodzakelijk is om die stad te veroveren. In Zaporizhia staat de grootste kerncentrale van Europa... en die is inzet bij de vredesonderhandelingen. De Surinaamse politie roept mensen op om geen beelden meer te delen... van de steekpartij van dit weekend. Een man stak toen negen mensen dood, waarvan vier zijn eigen kinderen waren. Hij pleegde vanochtend zelfmoord in de gevangenis. Op social media gaan beelden van het drama rond... en dat leidt tot extra leed voor de naastbestaanden, waarschuwt de politie. En een vliegtuig van Ryanair had gisteren zoveel turbulentie... dat er meerdere passagiers gewond zijn geraakt, schrijft de Telegraaf. Ze zouden door het gangpad zijn geslingerd. Het vliegtuig was op weg naar Tenerife, maar heeft een noodlanding gemaakt in Birmingham. Ik heb het weer nog voor. Je kans op een buitje en het is maximaal 6 graden. Morgen is het zonnig, maar ook dan kan het regenen. Het wordt dan 3 tot 7 graden. En tot zover het 5-8 nieuws. Tel een verkeer, er zijn acht vertragingen. Eentje op de A10 in de richting van de Amstol bij Amsterdam Rivierenbeurt 8 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhuizen voor de grens met Duitsland 9. A12 in de richting van Arnhem bij Duiven 19 minuten. En op de A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Daar verlies je voor Zwolle Centrum 18 minuten. A50 in de richting van Zwolle bij Hattermark 21 minuten. En op de A73 in de richting van Nijmegen bij Dukenburg, 5 minuten. A76 tussen Geleen en Keulen bij de grens met Duitsland, 7 minuten. De hoofdrijbaan is daar dicht en de flitsers die heeft Dylan. Het zijn er drie op dit moment en we beginnen op de A12... tussen Utrecht en Gouda bij 37,6. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 17,8. En de laatste van nu op de A32 tussen Meppel en Heerdeveen bij 40,9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 483 538 Jorden, Chesto en Traffic. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. We zitten midden in de party top 1000. Maar we dachten dat is een mooie gelegenheid zo de laatste twee dagen van het jaar... om je nog even kans te bieden op 10.000 euro. En Met de eindejaarseditie van Stemmenjacht. Er is één stem, één koffer. Raad je welke stem we zoeken, dan uh, is dat geld voor jou. Het gaat dus om 10.000 euro. Aan de telefoon is Kelly. Hallo Kelly. Hallo. Hi. Hallo. Hoi hoi. Hoe zeker ben ja, jij van je zaak? Nou, er is wel een klein twijfeltje, maar ik, ja, ik, ik hoorde hem en ik dacht dit is hem. Maar, maar wat, wat, wat in de stem dacht je te denken, doen denken, dit is hem? Ja. ja, precies. Ja, geen idee, maar deze naam kwam mij als eerste op. Ik weet het niet wat het was. Oké. Hmm. Oké. Okay. Okay. Zullen we even luisteren naar de opgave? Doe maar. Dit is... ...procent... Het is heel kort. Zo, is het is heel moeilijk. Ja. En je hebt ook niet zo lang, want we spelen het maar twee dagen. Ja. Maar de vraag is, wie is deze stem? Ja, ik dacht Paul de Leeuw. Paul de Leeuw. We spelen voor 10.000 euro. De vraag is, is het Paul de Leeuw? Het antwoord is... Fout. Oh! Jammer. Jammer, het was een hele mooie poging. Ja. En je moet het maar zo zien, dan help je andere mensen ook weer. Weet. Ook weer zo. Het is dus niet Paul de Leeuw. We gaan op zoek naar een andere stem. Maar als dank voor het meespelen krijg je van ons wel een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ah, leuk. dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Meld je nu aan op 538.nl. 481. 38. Het is de party top 1000 met op 480... En mocht je je wel eens afvragen hoe ver Nederlandse muziek reikt? ik heb ooit in een, in een hostel in Mexico... heb ik uh, de grozie van mijn buurvrouw, van Mer <lacht> heel ver Verres, zingen. Ja, die Mexicanen ja. wisten niet wat ze zagen. Nou, wij zijn op vakantie geweest naar Thailand uh, in maart. Daar heb ik vier zomers lang oh, ja. Dirk Mildijk uh, zeker 22 keer gehoord. Ja, dat is waar inderdaad, ja. Ja. Maar uh, de mannen van Bluff rijken ook ver, zeker tot uh, Zuid-Amerika. Daar klonken ze namelijk door uh, de Chileense speakers in Santiago... Heeft allemaal te maken met uh, Jong Oranje, die daar wereldkampioen werd. En dat is hun teamlied. 538, Het is de party top 1000 met Bluff. En wat zou je doen? Op 4,79. Wat zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond. Wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond. Wat zou je doen?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 als je dat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 40, top 1000. 478. Everybody move, run. Let me see you move, run. Rock it to the groove, done. Shake it till the moon becomes the sun. sun. Everybody in the club, give me a run, run. If you're ready to move, say yeah. One time for your mindset, yeah, yeah. Well, I'm ready for it, Let me show you. You want to groove? I'ma show you how to move. Come, come. Mr. DJ, don't forget. Boke the feet and run to the beat. Run, run, run, run. Everybody move, run. Let me see you move. Run. Rock it to the groove. Done. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club give me a run. run. you ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah, yeah. Well, I'm ready for it. Come let me show it. You. you want to groove, I'ma show you how to move. Ooh, Mr. DJ, some fun replay. Mr. DJ, want to dance the music oh, Up right now okay. Pan de replay, je hoorde Rihanna. Het is de party top 1000. Zometeen door, onder andere Scooter. Dat is toch Dat even, even lekker, lekker. Ja? Nou, En zometeen het nieuws met Eva, wat heb je? Nou, op welke dag we de meeste tikkies verstuurden? Nu bij de goedkoopste supermarkt volgens Kassa: twee oververse appelflappen. Slechts 1 euro. Aldi. Je neidt het, ook jouw man. En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen, naturelle met krenten, voor een rond prijsje van maar 3 euro. Aldi 10, 9, 8, 7, 6. Vuurwerk.nl, de grootste vuurwerkwinkel van Nederland. Vuurwerk.nl. En heerlijk voor vanavond: appelboniers 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond.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 Stap over voor 1 januari. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Het echte verhaal van Linda, Roos en Jessica. Hebben ze je geloof ik op? dit stukje je... Dat ik graag in mijn leven. Ademnoot. Stream Ademnoot. Nu op HBO Max. De mooiste start van het nieuwe jaar. De nieuwjaarsduik. Met z'n allen rennen alsof je leven ervan afhangt. En dan... Dan denk je maar aan één ding. Waar is die heerlijke kom Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl. Is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 Ja, vanavond opklaringen en in het binnenland kan het vannacht licht gaan vriezen. Morgen veel zon, ook aan de buien, wat, uh, ook wat buien aan de kust, excuus. Maximaal 6 graden. Ja, Bas zegt tegen mij, ik heb geen weerbelicht, Ja, even even. Ja, dus ja shit. Ik was is, het is zelf ook eventjes kwijt. Het is niet dat we dat verzinnen, maar nee, nee. ik kan hem even niet. Uh, het verkeer, drie vertragingen, eentje op de A12 in de richting van de Oberhausen... in de buurt van de grens Duitsland, 11 minuten. En op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem bij Duiven, 22 minuten. A76 in de richting van Keulen, 10 minuten, hoofdrijbaan is daar dicht... En de flitsers die heeft Dillen, zijn er vier op dit moment. Te beginnen op de A9 tussen Haarlem en Alkmaar bij 55.3. Op de A12 tussen Utrecht en Gouda bij 37.6. En op de A20 tussen Rotterdam en Gouda bij 42.0. A67, dat is de laatste van nu tussen Eindhoven en Venlo bij 59.7. Het is exact half vijf. Was het Dillon de Middagshow. En het nieuws van Eva. Ja, goedemiddag. Het lichaam dat in Beverwijk is gevonden... is inderdaad van de vermiste Milan van 16. Hij werd sinds eerste kerstdag vermist... en dit weekend hielpen 700 vrijwilligers mee met de zoektocht. De politie wenst de nabestaanden heel veel sterkte. In een huis in Lelystad is 1000 kilo vuurwerk gevonden. Het is meteen vernietigd, want je mag maximaal 25 kilo thuis hebben. Er is nog niemand voor aangehouden. En Brigitte Bardot wordt gewoon begraven op een begraafplaats in Centro zeggen de lokale autoriteiten tegen CBS News. Zelf wilden ze in haar tuin begraven worden, waar ook de huisdieren liggen... om te voorkomen dat er allemaal gekken naar de begrafenis zouden komen. Maar zoiets kan alleen als daar toestemming voor wordt gegeven... en dat lijkt dus nu niet het geval te zijn. En dan hebben we... Een een record aantal tikkies gestuurd in Nederland dit jaar. Meer dan 170 miljoen. De meeste betaalverzoeken werden gedaan rond Koningsdag. Bijna 700.000 waren er toen. Maar ook 23 mei springt eruit. En dat is de dag dat de meeste mensen hun vakantiegeld kregen. Toen ah. werden er bijna net zoveel verstuurd. De meeste tikkies die gaan over eten. Ja, dat is zo. Ik zit zelf met zo'n ding. Ik was uh, ja, wat is het? Ik denk anderhalve maand geleden was ik uit eten geweest. Uh, met een maatje en... Uh, dat, was best, dat viel wat duur uit. En toen was ik die tikkie heel even vergeten. Maar nu zit ik eigenlijk al drie weken lang. Elke keer als ik hem zie, dan denk ik: ja, shit, kan ik die tikkie nog sturen? Ja, natuurlijk. Als je gewoon zegt: hey, shit, helemaal. Dan kan je ja, maar, maar het is echt, zeg maar anderhalf Ja, misschien al wel twee maanden. Dat is lang geleden hoor. Ja, heel veel mensen zeggen: er zit een soort uh, max aan ja, ja. Dus een tikkie. Ja, twee maanden vind ik wel ver geleden. Maar aan de andere kant is het ook zegt, echt. Waarschijnlijk is het ook echt 80 euro of zo, wat voor hem. Weet je, Want dat is dan. Dan denk ik: ja, dat komt dan toch ineens uit de lucht vallen zo na kerst. Ja, maar ik vind ook een kleine verandering voor hem, want hij weet echt wel dat hij dat nog moet betalen. Ik ah, weet ja, niet vrouwma. wie het is, maar uh, als het Dylan ah, het is, dan... Uh, nee, het is niet Dylan. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. nee. Bas en ik ga niet samen eten. Nee, nee. nee daar, daar stopt de band. Nee, daar stopt de band. Ja, dan uh, een dierenrechtenorganisatie... die is boos op Kim Kardashian... vanwege het kerstcadeau dat ze haar vier kinderen heeft gegeven. Oh, jee. Ze kregen allemaal een eigen puppy. Oh. Oh. Uh, nou, die organisatie die zegt... puppies zijn niet zomaar gewoon even leuke knuffels. Nee. En het is ook een gemiste kans om aandacht te vragen voor asieldieren. Nou, ja, dat vinden wij ook. Dat, ja, vinden, dat vinden, wij vinden wij ook, ook want wij ja. hebben een hele leuke asieldierenactie nu. Ja, nee, ja. Zeker weten, we hebben tot aan kerst allemaal kerstcadeautjes ingezameld. En, uh, ja, zeg maar, ik kwam van net bij de receptie, en er stonden er nog uh, weer nieuwe. Dus mensen blijven het nog opsturen. En zeg maar, we gaan wanne wanneer gaan we het brengen? Volgende week? Ja, volgende week. Even na de jaarwisseling. Want, ja, uh, na, na de het jaarwisseling. Dus wil je nog een cadeautje opsturen voor Doa, Dierasiel? Uh, kijk even op 538.nl slash acties. We verzamelen van alles. Um, en ja, daar, goed, die dieren kun je echt niet blijer maken. Nee, absoluut. 538. Here the party never stops. De 538 party tot duizend. Door met de lijst. Scooter. How much is the fish? Radio 538. 477. The chase is better than the catch. Transforming the. 476 Party Top 1000, George Michael, Arita Franklin in Noordien. De 538 Party Top 1000. Ja, George Michael natuurlijk de leverancier... van misschien wel de grootste kerstplaat ooit. Ja, laat, me, laat Mariah Carey het niet horen. Maar Last Christmas uh, natuurlijk. Het mooie is, er is natuurlijk een tijd dat Last Christmas nog niet bestond. Is dat zo? Ja, dat is, oh. een, ja het is een soort Christus. Het ja. is een tijd voor Last Christmas nee, en na Last Christmas. Ja. En uh, het mooie is, kwam een, uh, een video tegen op TikTok... met een oud interview waarin hij aankondigt... een kerstliedje te hebben gemaakt. Het heet Last Christmas. En dan vraagt de interviewer op een gegeven moment... kan je een stukje zingen? your next single. It's called Last Christmas. I can't ask you to sing a bass. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. And I'm not I'm not giving you any more Oh, Sorry. that was good. That was was tell all my girlfriends, George. Yeah. <laughs> ja. Dus ik me toch af te vragen: zou die interviewer dan geweten hebben dat ze, nou ja, een stuk muziekgeschiedenis voor haar neus had staan. Nooit. Nee, nee je hebt geen hij idee. Hij doet, nee. hij doet gewoon. Zin, hier zegt hij: nou, dat is alles wat je van me krijgt. Die mensen hadden geen idee. Nee. Dat is fantastisch. Ja, waanzinnig. Het is de party top oh. 105 oh. met Christina Aguilera zometeen. En er is Jax Joe's, Emmanuel. en where did you go? Oh. To 474 358. De Christina Galera en Jeannie in een paddle. En we weten niet of jij eraan doet. Dirty talk. Beetje vieze dingen zeggen in bed. Maar het schijnt goed te zijn volgens onderzoek. Nou ja, ja, zeker. Mensen die open praten over nou ja, de liefdebedrijven. Waaronder nou ja, wat ze lekker vinden. Fantasieën en dergelijke. Zijn gelukkiger in bed en in de relatie. <laughs> Wil jij nog één keer zeggen wat ze lekker vinden? <laughs> <laughs> wat ze lekker vinden? <laughs> oh ja, nee. Ik lekker. Lekker, ja, lekker om te lekker. horen uit jou. Lekker maar dat, ja, dat klopt. Dat vergroot dan de spanning, het vertrouwen en het plezier. Dus ja, ja. Probeer het eens. Dus. Jason Rullo heeft er een liedje over gemaakt. Het staat op 473. Hey, then. Hey, then. <laughs> Listen, <yeah. laughs> get jazzy. on. I know what that girl need. New York Fixed stamps on my passport You make it hard to live Been around the world, don't speak the language But your booty don't need explaining All I really need to understand is understanding When you You talk dirty to me You talk dirty to me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 <laughs> Talk dirty to me. <laughs> Talk dirty to me. Match <laughs> <What? laughs> oh, no. friend She on me. We can make oh, oh yeah. yeah Those cadenas <laughs> close to genius. <laughs> Sold out arenas, you can suck my penis. Give it arenas, guns on deck. <laughs>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 You talk to What? I don't understand. <laughs> Is it love? 472. Is you one day Get on like the moon around the world, I'm just a fool for you girl. Come down, and don't kick me around, take a trip with the sound. I wanna let you know I'm not a fool for you, I will show you what you need to do. Boom, my heart is pumping, and just for you it is jumping. I wanna take you here, I wanna take you there, every day we'll be humping. One time, two times, tell ya, give me, give me your love, and I'll hold ya. Make up your mind, cause I need to know where to go. Hello!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 18 Plus, speel bewust. 1 januari valt de postcode Kanjer van 59,7 miljoen. Je hebt nog twee dagen om mee te spelen. Ga naar postcodeloterij.nl. Eliselot, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom moet je nu? Omdat je bij prijsvrijvakanties nu de hoogste korting krijgt tijdens de super vroegboekseil. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over veel wijzers. Lekker hè?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 Nallend het nieuwe jaar in met SBSS. Op oudjaarsavond blikt Linda de Mol om half negen... met vier banners terug op 2025 in de Quiz van het Jaar. Gevolgd door Hart van Nederland en het show -nieuws jaaroverzicht. Dus pak de oliebollen erbij en vier oud en nieuw met zes. 18PLUS speelbewust. Ja, we komen eraan met...